9 uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Bij een zelfmoordaanslag in de Tsetjijnse hoofdstad Grozny zijn vier agenten om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond de aanslagpleger blies zichzelf op tijdens festiviteiten ter ere van de verjaardag van president Kadirov. Hij werd bij de ingang van de feesthal tegengehouden door de agenten. Daarna bracht hij de explosieven op zijn lichaam tot ontploffing. Militairen van de Afrikaanse Unie hebben samen met het Somalische leger de stad Barave heroverd op de radicaal islamitische organisatie Al-Shabaab. De Somalische stad Barave is het belangrijkste bolwerk van de militairen dat tot nu toe is ingenomen. De havenstad speelde een belangrijke rol bij de aanvoer van wapens en voedsel. Al-Shabaab is gelieerd aan Al-Qaeda en heeft Barrawe zes jaar in handen gehad. De man die gisteravond met ebola-verschijnselen... de huisartsenpost in Dordrecht binnenkwam... heeft volgens het RIVM malaria. De patiënt had hoge koorts en hij vertelde dat hij in Sierra Leone was geweest... waar ebola heerst. Omdat de man geen ebola blijkt te hebben... wordt ook het onderzoek naar de mensen met wie hij in contact is geweest afgebroken. De kans op besmetting is niet hiel... omdat ebola alleen besmettelijk is als de symptomen zich voordoen. De parlementsverkiezingen in Bulgarije van vandaag worden waarschijnlijk een overwinning voor de conservatieven van ex-premier Boyko Borisov. Volgens de eerste peilingen krijgt zijn partij een derde van de stemmen. De socialistische partij lijkt af te stevenen op een zware nederlaag, hooguit 16% van de stemmen. Het waren de tweede parlementsverkiezingen in nog geen anderhalf jaar. Bulgarije kampt met een zware schuldenlast en de armoede neemt snel toe. Het weer hier en daar een bui. Vanavond is er in het Noordoosten kans op mist. En het wordt 8 graden. Morgen vooral in het Noordoosten zon en een enkele bui. Het wordt 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio.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 En van deze manier gaan we de komende tijd veel horen, want hij heeft twee cd's ingebracht. Goed, ga er lekker voor zitten, twee uur lang. Fijne muziek hier op je eigen lokale, lokale radio, zo Zalvoort. I Music